Door Al met het NOS-journaal. Een rechtbank in Hongkong heeft twaalf demonstranten... veroordeeld tot zelfstraffen van vier tot zeven jaar. Ze deden in 2019 mee aan de bestorming van het parlementsgebouw. Onder de veroordeelden zijn politiek activist Ventus Lau... en acteur Gregory Wong. Aan de bestorming gingen maanden van protesten vooraf... tegen wetgeving die door de regering in Peking was opgelegd. Door de wetgeving worden de democratie en de rechtsstaat in Hongkong... uitgehold, zeggen de tegenstanders wordt onder meer makkelijker om politieke tegenstanders... van het bewind in Peking uit te leveren. De huizenmarkt raakt weer wat overspannen. De laatste tijd wordt er geregeld weer fors boven de vraagprijs geboden... op huizen met veel geïnteresseerden, zeggen makelaars tegen de NOS. Of en hoeveel er wordt overboden... is afhankelijk van de locatie en de staat van een huis. Maar zeker in steden betekent het... dat er vaak weer tienduizenden euro's meer wordt geboden. De instapklare, goed geïsoleerde woning heeft de voorkeur. Makelaars zien wel minder gekte, zoals tijdens de corona. Toen werd soms tot 30 overboden. Nu blijft het beperkt tot zo'n 10 Het protest rond de Tesla-fabriek in Berlijn... die wil uitbreiden, verhardt zich... zegt de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Brandenburg. Daarom worden er meer agenten naartoe gestuurd die moeten ingrijpen. Demonstranten zijn tegen het kappen van 100 hectare bos naast de fabriek... en zitten onder meer in boomhutten... Tesla wil daar onder meer magazijnen bouwen. Een Boeing van United Airlines is gisteren in de VS onderweg een paneel verloren. Het toestel was vertrokken uit San Francisco en landde twee uur later in de staat Oregon. Daar werd ontdekt dat het paneel miste tussen de romp en een vleugel van het vliegtuig. In januari verloor een ander type Boeing ook al een paneel in de VS. Ook daarbij raakte niemand gewond. Het weer in het binnenland bewolkt, in het oosten en zuidoosten eerst nog een bui mogelijk. In het noordwesten breekt snel de zon door, vanmiddag op de meeste plaatsen zon het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Ja, ja, ja. Zin, zin in ZFM. ZFM. Met nu. Toebak leeft. Ja, straks hebben natuurlijk de verjaardag, jarig. Onder andere kijken we ook wat er nog meer in de geschiedenis te vinden is. Dit, hè. Ja, zeker. Snip en snap. En ook weer het dramatische hoofdstuk van dit. En je mission was... Search and Destroy. Ja, Search, search and, and Destroy. destroy Ongelooflijk. En ook waren er weer mensen jarig. Ja, dit was ooit een inzetting bij het Eurovisie Zongfestival in 1997. Ja, Paul Oscar. Nou, die wordt niet echt. Nee, dat is ook wel duidelijk. Eerst maar even een goede oude tijd voorbij laten gaan. Paul en Ja. Me, don't waste my time I said to myself I better play it cool I don't like the idea Being taken for a fool Take me on now To see what I'm about Oh can't you see Or oh, do I have to scream and shout If you want my love? Palmendonga, in het jaar dat ik hier plaatjes begon te draaien. 1993, ja 31 jaar geleden. En pas geleden heb je hem nog gezien. Of ja, ja, hem gezien. Hij was een beetje akoestisch. Deed alles op zijn gitaar met een soort linkdrummer bij Of weet ik, wat hij had allemaal. En het klonk allemaal zeer gaaf. En dit speelde niet ook. Dus look, if you want my love, come and get it. En kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, we kijken even naar de geschiedenis. Willy Walden en Piet Muiselaar treden voor het eerst op in 1937. Nou, kijk, wrepjes hoor. Ze hebben dat gedaan van 1937 tot 1977. Ja, nou, je vrouw, hoe is het? Nou, ik mag niet mopperen. Ik voel me best, je vrouw. is met u. Prima. Ik stond vanmorgen voor de spiegel. Toen zei ik tegen mezelf: Nou, kind, je mag er nog best zijn hoor. Ja, echt. Wie zei echt, dat? Echt. Ik. Echt. Bizar als je het klopt dat, Dat klopt, dit is Wim van Dat wilde ik net zeggen. Ja. Echt die tijd ook een beetje. Hè? Oh, Wimson Grappig is dat uh, dit zo maar even een uitprobeerseltje. Want het was bedacht door uh, Jacques van Tol. En Jacques van Tol had ooit een act bedacht voor uh, Lions Solser en Piet Hesse. En uh, nou, goed, euh, toen dachten deze Piet Muiselaar uh, en uh, Willy Walden: van, Nou ja, weet je wat, laten we het gewoon een keer doen. Ik ben niet zo'n fan van om in uh, vrouwenkleren op te treden. Maar ja, goed. En uiteindelijk is het toegegaan. Toen dachten ze: Nou, dan gaan we het gewoon blijven doen. Dan doen we het dus 40 jaar. Eerst deed het voor de AFRO. Op de bonte dinsdagavond en later gingen ze gewoon het land in, het ja. theater. En dat is blijven doen en uiteindelijk, nou nee, ja. goed, het is een groot succes geworden. Maar het klinkt ook wel een beetje, denk ik, van nou ja, nou ja, dat doen we dit wel. Ze hadden hmm. het toch zo'n uitspraak, een bekende uitspraak van als snip niet snapt wat snapt. Snap snapt en snapt niet snip snapt. snapt wat snip snapt. En dat nou heel snel. Nee. Ja. En op muziek. Vaak over. Oh, als ja. snip Zeker. niet snapt ja. snapt, snapt, snap, ja. snap niet echt wat snip snapt. Ik had hem goed, toch? Ja, zeker. Ja. Klopt. Ik maar... heb een uh, nare uh, iets van in 1988. Dat ja. was uh, de galapja aanval Dat is op 16 maart 1988. Er Galapja Galapia. Even de Haas uit. Dat is een volgens mij. In ja. Iraks-Koerdisch werd getroffen. Door chemische aanvallen onder leiding van Saddam Hussein. Dit resulteerde in duizenden doden en gewonden onder de Koerdische bevolking. En het is een van de ernstigste chemische wapenaanvallen tegen burgers in de geschiedenis. Dat is echt afschuwelijk. Ja, dat mag je zeggen. Ja. Oké. Okay. Ja, In 1813 uh, verklaart Napoleon de oorlog. Nou ja, Napoleon was een uh, oorlogzuchtige man, dat yeah. weten allemaal. Nou ja, <laughs> ja. Na meer dan twintig jaar vechten vinden de Russen, Pruisen en Oostenrijkers nou, het wel genoeg geweest. Nou ja, wie, uh, nou, even in het kort. Uh, wie is Napoleon? Even nou kort ja. hoor. Even ja, kort. generaal in het Franse leger. In 1799 zet hij de eerste Franse regering aan, uh, aan de kant. En nou ja, met wie had Napoleon oorlog? Nee, Oostenrijk, onder andere Portugal, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk. Met wie niet eigenlijk? En nou ja, waar is Napoleon verslagen destijds? Iedereen weet het wel. Bij Waterloo in België. Ja, daar is Napoleon. Dat is van Abba. En er is een film geleden geweest van Napoleon. En die heb ik gezien. Die was echt. Mooi, maar die ging alleen maar over die veldslagen. Ja. En terwijl er eigenlijk nog veel meer is. Dus dat is een beetje jammer. Ja, ja en ook zelf. Uh, sommige mensen die echt heel veel van Napoleon afwisten, Die dachten van, oh, mm. de, oh vreselijke film. Moet ja. je ja. niet naartoe gaan. Maar het is, is wel mooi gefilmd. Spektakel. En het is gaaf om dat in de bioscoop te zien. Ja, ja, ja. het is dus heel spektakel. 1968, Amerikaanse troepen in uh, Vietnam plegen massamoord in Maïli. En de, de Viet Cong, hadden ze gehoord dat zat in het dorpje Maili. En een dag van tevoren, op 15 maart, hebben ze de vluchtroutes van dit dorpje geblokkeerd. En uiteindelijk hebben ze brand gesticht. En toen uiteindelijk hadden ze de opdracht gegeven om alles wat daar in de buurt was. Nou ja, hoe, hoe was het ook weer de opdrachten? En je mission was. Search and, Search and destroy. Uiteindelijk worden daar 504 mensen. Eigenlijk alleen maar vrouwen en kinderen worden daar vermoord. Iedereen wordt voor Viet kong aangezien. Uiteindelijk komt er een helikopter van de Amerikaanse luchtmacht. Die landt tussen de militairen en de bewoners in. En die redt dan uiteindelijk nog een aantal mensen. Uh, en uiteindelijk wordt daar een melding van gedaan... dat er 128 Cong leden zijn gedood... en dat het een zeer succesvolle missie was. De oh, well, Amerikanen waren... Uh... Ja, en uiteindelijk is een van die uh, soldaten toch nog gaan praten... en daar zijn ook fragmentjes van. Ja, so and, uh, and, uh, yeah, ze moesten gewoon bepaalde orders uitvoeren... en als ze dat niet deden, ja, dan waren ze zelf uh, de sigaar. Dus uiteindelijk, deze soldaten zijn ook allemaal berecht... Allemaal een soort straf gekregen. Niks is uitgevoerd. En uiteindelijk is er uh, ook nog een journalist bijgekomen. Die heeft het eigenlijk allemaal aan de gehad. Die heeft uh, gemaakt en het allemaal in de krant gezet. En uiteindelijk. Ja, dit is echt zo'n foutje geweest dat in Maai lied. Het was wel de, de. Ja, het was geen game. Maar wel. Uh, dit heeft het bepaald was het, dat de hele wereld tegenbond. Te... Ja. zijn tegen deze oorlog. Uh, dit is pas veel later, het, een ruime een jaar later... is het pas het tevoorschijn gekomen, dat verhaal over mij. Ja, dus, ja. nou goed, zover Viet dus, Ik heb wat een leuker verhaal, want het is... Uh, in 1931 werd het eerste verhaal... Het Geheim der Blauwe Aarde... Van, uh, uh, van Tom Poes... gemaakt in uh, de Telegraaf. En de, degene die dat maakte... was Martin Toonder. En het grappige was, uh, de, de Poes had toen nog geen naam... maar zijn vrouw die... Uh, die, die, die riep even terwijl ze moorkop aan het maken was. of aan, uh, aan het serveren was. Oh, noem me toch een poes. Dit is de hmm. moorkop. Daar had ook moorkop kunnen ge eten ja, hebben. Even een fragmentje. Het begon allemaal in 1941. De Rotterdammer Martin Toner mocht voor De Telegraaf de strip Tom Poes maken. Uh, het gekke is, hij had nog niet eens een naam. Oh. Toonder had gewoon een scène verzonnen met een leuk wit wollig poesje erin. Oh. En het toeval wilde dat toen hij thuis kwam en enthousiast tegen zijn vrouw Finny Dick zei van... joh, ik heb die, ik heb die kat verkocht. Maar hoe, hoe moet die heten? En toen zei zij, ik was net bij de bakker. En daar hadden ze van die heerlijke Tom Poes'en liggen. Ze zegt, is dat nou niet een leuke naam? Tom Poes. Ja, grappig. grappig. Mm. Ja, het is wel grappig om dat weer te horen. Hij werd geïnspireerd door de strips die zijn vader meenam uit Amerika. En dat waren allemaal comics. En die vond hij zo leuk. Dat uiteindelijk uh, nou, wil hij daar ook iets mee. Uiteindelijk heeft hij nog Jim Davis... Die Felix de Kat had getekend, toch ontmoet ergens in Buenos Aires. En toen die kondigde, of, uh, moedigde hem aan om zelf te tekenen. Nou, dat, dat pakte goed uit. En uiteindelijk, uh, ja. Het, het, ging het zou de inspiratie kunnen zijn tot dit. Ja, ik ja. denk ik ook al hoor. Ja, het hmm. ja, doet uh, me denken. Felix de leuk. Kat? Ja. ja, dat is toch leuk, want het doet me best wel denken aan mijn jeugd. In 1983 is de film uitgekomen. Uh, uh, als je begrijpt wat ik bedoel, even een ah. fragmentje: De zwelpasten met Zwadder. Op vrijdag de 13e. Wat praat je toch over zwelbasten? Ik krijg morgen gasten op een feest en er, er, er geen zwabbers. Ja, oh, ik heb natuurlijk. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, warme gevoelens. Ja. Over. Ja. Het, uh, hij was een antropomorf dier. Want zo heet het, hè? Dus dan worden aan dieren worden menselijke oh. kenmerken toegeschreven. Oh, oh. Dus, uh, daar Ke was hij van bekend. Ja, dat, ja, dat is een mooi woord voor jou. Dankjewel. Laatste ja. stukje geschiedenis. Ja, 16 maart 2020. Kunnen we het nog herinneren? Minister Mark uh, Rutte spreekt Nederland toe via een videoboodschap over oh. de ontwikkeling en maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Oh ja, dat heb ik thuis nog gezien. Vier gefilmd. jaar geleden. Dat weet ik nog wel. En toen uiteindelijk gingen we met z'n allen naar de supermarkt. Gingen ja. we kijken of mensen al met mondkopjes liepen. Ja, ja. Dat, ja. Hoeft, nou, dat hoefde nog niet toe, toch? Nou, wat, wat nou weet niet. dat kwam pas na de hand. Niet hoor. Ja. Ja, maar ja, maar Mark, Mark Ruchter, die gaf dan aan. Alejandro, uh, blijf thuis. Je ja, ja? houdt elkaars ja. hand vast. Ja, ja. Dat het coronavirus onder ons is en voorlopig onder ons zal blijven. Er is geen eenvoudige en snelle uitweg. En we moeten zorgen de groepsimmuniteit. groepsimmuniteit. Ja. Dat was Dus het. we moeten weer bij elkaar komen. Uh, nou ja, uiteindelijk hebben we nu een groepsimmuniteit ja. opgebouwd. Want ja. het is echt nog nooit zo hoog geweest, de corona. Nee. Maar wat hij toen zei. Hij is echt een visionair geweest. Mm -hmm. Groepsimmuniteit opbouwen. Nou, daar zijn we. Daar zijn we. Ja, dat is je je tijd. Goed, zover heb je geschiedenis. Straks de verjaardag van een aantal personen. Hier is even. Hier nu op plaats van Liam Kelker met John Squire. En dat is de ghost van uh, Fool's Goat, weet je nog wel? Stone Roses? Ja, een goede oude tijd. Jesus Christ About last night I can only apologize The thought that it was Over Never answered my And I know how close we came This voyage of self-discovery Het lijstig geluid van Liam Gallagher. Dan hoor je duidelijk weer de Oasis, hè. Bij Noel Gallagher is dat alweer een stuk minder. Maar deze man, die teert steeds op het geluid van Oasis. Liam Gallagher met eh, niemand minder dan John Squire. En hij is van eh, Stone Rose, Full School, dat in de jaren 80 een grote hit was. We, het, eh, we zijn er klaar voor. Ja hoor. Zeker. Hier, pak aan. Uh, Jerry Lewis, niet Jerry Lee Lewis, maar Jerry Lewis is vandaag jarig. Als zou jarig zijn geweest, hij is overleden in 2017. Het was jaar 91. Hij ja? is geboren in 1926. Op vijfjarige leeftijd ging hij al samen met zijn vader ook een comiek optreden, Danny Lewis. En hij zong toen liedjes. En uiteindelijk in 1946 ontmoette hij een acteur, Dean Martin. Nou, oh, die Key. Natuurlijk allemaal wel. Ja. En samen gingen ze optreden en dat was altijd een meligheid en top. Zeg Gerrit Joling. En Gordon bij elkaar. Nou, dan krijg je in plus plusminus. In het kwadraat, en dan krijg je dus dit soort scènes. Oh yeah, yeah, splendid? <laughs> echt, dit is dus jaren 40. Oh, thank you, great white father. Nou, goed, het is allemaal heel meligheid en top, maar ook wel weer onderhoudend, Zeker in die tijd. Ze hebben heel veel opgetreden in nachtclubs. En uiteindelijk is dus uh, die Markt echt solo gaan En deze Jerry Lewis ook solo. En hij was daar een beetje altijd de dwaze gek. Hij is later ook nog wel echt wel goede muziek gaan maken. Smile through your fear and Heeft tot nee, eh, 2016 een jaar voor zijn dood in alle films nog gespeeld. Man zeer actief. En zeer gewaardeerd in Amerika, deze Jerry Lewis. Hmm. Leuk, leuk. leuk. Ja. Weet je wie er ook vandaag jarig is? Nancy Wilson. Zij is een Amerikaanse zangeres en gitariste. En ze wordt vandaag 70 jaar. Nou, waar kennen we haar van? Nou... In de jaren 70 vormde zij samen met haar zus, Anne Wilson, de rockformatie Heart. Oh, ja. ja. Nou ja, Heart scoorde hè. hits in de jaren 80 En begin jaren 90 met uh, These Dreams, Alone. En All I Wanna Do Is Make Love To You. Ja, mooi hè. Yeah, crazy nee. On You was het toch ook van haar? Ja. Ja. Dat vond ik zo goed. Dat ja, die was in Nederland ook. hoog. Oké, nou, dat, ik, hoor in, ja. ik voel in je landenkeuze aankomen. Ah, ja, ja. Nou, ja nou, dat is ook aan goed te idee. Denken. Ja, ja, ik heb de, de Tribute of Heart gezien in Amerika. Oké, okay, nou, hij is leuk. weer geweest hoor. Ja, ja. en <laughs> wie is James Madison? Me die heb jij staan? Ja, die heb ik staan. dat is de, uh, de, de vierde president van de Verenigde Staten. Oh. En hij is dus ook een, een van die Founding Fathers. En je hebt daar... Toch zo bij Hollywood heb je dan die vier presidenten uitgehouden. Yeah. Dus daar zou hij dan bij moeten staan. En hij was dus wel uh, iemand Hij had dus wel een grote tabaksplantage, Maar hij heeft dus echt wel tijdens uh, zijn presidentschap... heeft hij dus echt wel de grondwet uh, van de Verenigde Staten... heeft hij samen met de, de, de drie heeft hij geformeerd, zeg maar. Oké, okay. dus uh, veel meer betere rechten voor, uh, voor mensen dan? Ja, en ik denk... Wel, slaven? Ja, Want hij bent ja. geen slaven? Hm -mm. Hij had slaven, hij had al honderd slaven. Maar wat ik wel zo grappig vind, want ik ken nu echt wel veel dames. Uh, nu, dat is ook een, een meisjesnaam, Madison. Okay. En dan denk je, hè, Maddy? De, ja, de, de, de, de, ja. Dat komt wel voor. Ik denk, ja. is dat dan vanwege deze president? Ik vind oh. het wel bijzonder. Ja. Het zou maar kunnen. Goed, ja. uh, Fred Neal zou jarig zijn, maar hij overleed in 2001. Hij was een tekstschrijver. Hij speelde heel vaak op zijn gitaar alleen liedjes. Hij, speelde ook, of hij schreef ook vaak liedjes voor anderen. Dit is een van zijn bekendste platen. At me. Fred Neal Echt een volkszanger, speelde ook onder andere met Bob Dylan David Crosby Hij maakte allerlei soorten muziek Dit gaf je later aan Harry Nilsson yeah. Dit werd toen een hele grote hit natuurlijk Hij maakte toen nog een paar plaatjes En een van zijn laatste plaatjes is dit When all hate is Dolphins. En het grappige is... Er vroeg in de jaren zeventig nam hij afscheid van de muziekwereld... en ging hij uiteindelijk werken met dolfijnen. Hmm. Dus dat is uh, uiteindelijk zijn roeping geworden. Fred, Neil en zwaarmoedigheid en top, maar wel mooi. Oké, okay. Wie er ook vandaag jarig is, uh, Diana Dobbelman. Kennen jullie haar nog? Ja, Ja, Hij was een actrice. Ja, ja klopt. Hè. In de jaren tachtig speelde ze in de tv-serie De Fabriek... Dossier Verhulst en De Brug... Nou ja, met name de fabriek werd haar roem groot bij het uh, publiek. Ze vertolkte in deze succesvolle serie de rol van Jannie Posma. Ik zat altijd te kijken vrijdagavond. Yeah. De secretaresse van Dries. Nou, die werd toen destijds gespeeld door uh, Rudy Valkenhaal. Ja, ah, Rudy. Ja, ja, ja, ik denk ook. Ja. die was die gast ook wel. Heel bekende acteur. Maar wat destijds. ik dus het mooiste vind aan de fabriek... en ik denk uh, menig luisteraar... wij denken ook wel dat het is de begintje. Ja. Prachtig. Oh, die moet ik wel ergens hebben. Ja, oh. ik erbij moet <laughs> Shit, pakken. waar. Ja. Uh, vandaag is ook de geboortedag van... Uh, George Simon Ohm. En uh, dan denk je van wie is hij? Maar hij is iemand die... Uh, uh, nou, hem is een wet genoemd, de wet van Ohm. En dat, is, dat heeft uh, te maken met de eenheid van de elektrische weerstand. Ja. En uh, hij heeft ook uh, de hand uh, Of hij heeft via uh, de heer Volta, uh, Alexandra Volta, Heeft hij dus uh, allerlei dingen ontdekt en uitgevonden. Ik vind het wel uh, bijzonder. Ja, Okay, de oom, op... he, de weerstand. En het is echt uh, mm -hmm. Voordat hij echt erkend werd, heeft het al. voordat de meeste dan snapten wat hij uitvond. Ja. Dat is het gewoon. Ik snap ja. er ook niks van. En sommige wetenschappers zijn zo ver veruit. en het gewone volk denkt van: Nul no, maar. Om... Het zal wel, uh, als jij dat kan doen. Maar, maar ja, ik vind uh, het heel knap. Uh, van mij er niet mee lastig. Uh, dat zijn waren toen een soort goochelaars, <laughs> denk ik wel. Ja. Goed, uh, vandaag wordt hij 54. Oh, uh, hij zou echt helemaal doorbreken met de uh, in, inzending van het Eurovisie Zongfestival. Dat was toen in Ierland-Dublin, eh, Paul Oscar. Ja, echt een heel vaag nummer. hinste dans. Hint de, hint de dans he, dat, het, het kabbelt maar door. Het, het brabbelt wat. Het bijzonder was aan dat gehele optreden van hem... dat er vier dames in latex pakken om hem heen drentelden... en een beetje rare bewegingen maken... En dat ging eigenlijk zo door. Uiteindelijk, hoeveel punten? 18 punten. Ja, daarna, volgend jaar, mochten ze niet meer meedoen. Moesten ze eerst nog eens even uh, iets anders uh, bewijzen. Hmm. Deze Oscar. En hij heeft daarna nog een paar plaatjes gemaakt, maar niet echt veel meer gedaan. Goed, wie nog meer? Jaar? Ja, Hans-Peter Geerders. Nou, dat is een Duitse muzikant en zanger van de raveband Scooter. Oh ja, Scooter! Hij wordt vandaag uh, 60. Nou, Scooter is een Duitse raveband uit Hamburg. Die vanaf 1994 diverse hits heeft gehad. Nou, in het begin. In het begin in het uh, rave-tijdperk, zoals ze dat noemen. Ja. En van de jaren negentig bevatte de muziek van Scooter veel snelheid en acid-invloeden. Maar hun stijl veranderde gaandeweg in Duitse hardcore-muziek. Mm. Ja, ja, ja. Scooter! Ja, Ik heb leuk er nog hoor. eentje voor de jeugd onder ons. Ja. Mm. Jamie Westland. Uh, Westland uh, die is 40 geworden vandaag. En hij is de drummer van Direct. Hey. Jazeker. Hij is ook nog DJ... Dat de, ah. deed, deed hij samen ook altijd met uh, Spike. Gingen ze al zijn optredens. Maar na 2007 had Spike er toch niet zoveel zin meer. Die heeft ook nog een punkbeentje waar hij in zit. Dus dan ging Jimmy, uh, Jamie alleen DJ'en. Uh, DJ en. en zijn vader, die heeft het uiteindelijk gewoon allemaal opgezet, hè, direct. Ah. Die was de manager van eigenlijk... En dit is de volwassen Directe Through the Looking Glass. Dus ook met de nieuwe zanger. Ze zijn echt volwassen geworden. Ja, ze vinden ook wel een leuke gast, die nieuwe uh, ja. liedzanger. En die gast, er zit ook zo'n hele oude wijze man bij. Die met dat hele grote grijze baard en die hele grote grijze pruik. Is dat niet die vader? Nee, dat is wel ja. een van die gasten die ook rond de 40 is. Maar, nou, want het mag is, ze zijn allemaal begonnen rond hun vijftiende ook. Hè? Nagaan, hè? Ja, nagaan. Ja, dat ja, ja. is er. Nou goed, tot zover de verjaardag Als je wil, yes. kan ik hem gelijk aanzetten. Wil jij dat? Doe je landenkeuze. Nou, ja. laten we het voor verandering maar eens even doen. Want het duurt altijd erg lang wel, voor het voorschijn komt. Hey, heart, look crazy on you. De jolande keuze deze week hard. Omdat uh, de zanger is jarig, toch? Dat ja. Is ja, en de, sus, sus, ik wist ja, ook ja. helemaal niet dat het de is, dat wat Matthijs van Nieuwkerk was. Ja, hij heeft een nieuwe baan. Ja, ja. het is echt een jonge versie van Matthijs van Nieuwkerk. Hij lijkt er als twee druppels water op leuk om te zien. En wat zit die plaat eigenlijk gewoon goed in elkaar ja, ook, hè? Zeker. Ja, zeker. Ja. Uh, eigenlijk stap je daarover een, je nou, dat was Kippenvel. vroeger... En het wordt gelijk voor ons een kijkje in het verleden... dat we denken, oh, ze lijken op Johnny Kaagman, weet je? En zo, wat ja. typen. Gelijk, sound. komen allemaal jeugdverhalen boven. Nou. Ja. Maar die zullen oh, we u ja. besparen, lieve je luisteren. Jeugdverhalen 1977, ik ben, toen was ik nog niet zo... Ik was toen 16. Ja, ik was 12. Ja. Ja, ja. Ik, kan ja. ook ik ja. was 7. De bejaardiglub, ja. welkom erbij. Ja. Goed, tijd voor de Zandvoertse berichten. We kijken er even oh. in vandaag. Eh, lees ik, gisteren zat ik in te lezen in de Telegraaf. of in de... Nog één keer. In de Zand van kant zat ik gelezen en toen zag ik uh, het, uh, het, het verhaaltje over uh, de, het gebouw De Krocht. Dat natuurlijk wordt verbouwd. Ja, het gaat nu echt gebeuren. Het zijn al plannen van, weet ik, hoeveel jaar geleden. Je zegt al van 30 jaar geleden of zo. zijn de plannen dat De Krocht uh, wordt verbouwd. En nu in de Zand kant te lezen wanneer het gebouwd is. Uh, wat was het ook alweer? 1854 is de kerk gebouwd. En later is het gebouwtje ernaast gezet in 1906 en een theater geworden. Nou, goed. Uiteindelijk hebben ze in 2009 ooit een bestemmingsplan bedacht... en dat gaan ze nu uiteindelijk uitvoeren. En dat zou fantastisch zijn als dat gaat gebeuren. Nou, nou Volgens mij, wel... over, als we over 20 jaar terugkomen in Zandvoort... denk je... Hè? Huh? Over 20 dit jaar maken we dit programma nog, hè? Ja, ja dan ja, zeker We komen nog. aan met de rollator. We ja. hebben hier een traplift. Ja, gelukkig. Ja. Geen excuus om niet te komen. En we zij zoveel plannen in Zandvoort. Wat ze ja. allemaal gaan veranderen? Dat is nou ja, dat is, dat is hetzelfde. De plannen voor het Badhuisplein. Ja. ja. Nou ja, dat staat dus ook, dat is ook te lezen. Uh, nadat vorig jaar al een wooncomplex aan het Badhuis was neergehaald... ik heb het trouwens gezien, dat staat er ook niet meer... is nu ook het gebouw ernaast gesloopt. Maar het is gewoon een kale boel geworden, hè? Ja, ja, als je het zo zeker. bekijkt. Nou ja, een en ander is nodig omdat er plannen zijn om het plein te gaan herinrichten. Nou ja, aankomende dinsdag wordt een informatieavond georganiseerd... waarin de gemeente de plannen presenteert... Ja, even snel, hè. Nou ja, al, al jarenlang wordt er gesproken over het ontwikkelen van het Badhuisplein. Dit plein geldt als een verbinding tussen het centrum, het strand en daarom is het een belangrijke plek voor, voor Zandvoort. Nou ja, nu ga ik even uh, hard op, op denken en, en vertellen, ja, er komen natuurlijk nieuwbouwwoningen worden daar uh, geplaatst. Oh, dan heb je een A-locatie, zeg. Wauw. Ben je ja. benieuwd wat het uh, voor kassa... Maar wel een... tocht wel een, een, mag het genereren. Een tochtgat, hè? Gewoon een huurwoningen, toch? Gewoon huurwoningen. Ja, tuurlijk. 750 per ja, maand. Hooguit. Hooguit. hooguit. hooguit. specifiek Nee. Eens... Oké, okay, ik heb ook nog een uh, bericht. Ik, ik, ik, ik kijk mijn ogen uit. Want nee. er is uh, een cursus improvisatietheater in Amsterdam. En uh, het heet Dus uh, Uit je hoofd in je lijf. Heerlijk om met andere deelnemers erop los te fantaseren. Deze cursus is voor alle leeftijden. En onder leiding van gerenommeerd theateracteur Leon Van Es. Dat is ook een medewerker van onze radio. Dus het vind okay. ik helemaal okay. verrassend. Gerenommeerd theateracteur, dat wist ik niet. Nee, dat ja. wist ik ook het kost niet. 5 euro per keer. Met de Zandvoort Pas krijg je 25% korting. Ja. Loop gewoon eens binnen. Het begint nu aanstaande vrijdag 22 maart. En het is tot en met 10 mei. Het is van 2 tot 4 uur in Zandvoort Noord. Dus komende vrijdag uh, begint het. Ja. Van, van leuk. Team, van, team, van twee tot vier. Van, oh, ik al zeggen. Ik dacht een hele dag. Smiddags. Ja, ik is heb zo, het over wat grappig. Het is leuk hoor, dus ja. Ja. Nou, ik nou is zo leuk. Het maar, niet, maar, maar nee. Het is zo grappig om een keer gewoon met iemand mee te lopen. Je begint een begint verhaallijn en jij moet daarin mee. Hè. Moet gewoon ja. uh, gewoon meebewegen. En dan de ja. denk ik, die ander geeft allemaal ruimte. En dan kan je jouw verhaallijn uitzetten. Het leert naar elkaar te luisteren en met elkaar mee te bewegen. In plaats ja. van, ik wil mijn verhalen steken. Ik wil mij vooral. Nee, beweeg eens mee met elkaar ander. Ja. Dus in het dagelijks leven, ik werk met verstandelijk gehandicapten is ja. dat heel erg van toepassing ook. Dat klopt. ja Ik heb nog een bericht ook over het pluspunt, want uh, uh, op dinsdag 23 april is er van half 2 tot half 5 is er een uh, voorlichting over online en offline fraude. Ja, dat las ik En uh, ook. het is een samenwerking met de politie en de gemeente. En het, ja. is, een, uh, het is van uh, op dinsdag 23 april van half twee, oh, dat heb ik al gezegd, hè, tot uh, half vijf. <laughs> en uh, ze willen wel graag dat je je aanmeldt via l.oudendijk Of bel gewoon eventjes naar plus.zelf of zo. Kijk op de site. En dan kan je hier of daar je wel inschrijven. Ik vind het belangrijke dingen. Mooi. Ja, de, bezem, de bezem gaat door het centrum heen. Peditiegedrouwen ja. is het paasweekend ook hartstikke druk in Zandvoort. oh Dat moet wel op de paasbest eruit zien. we ja. dus willen ze het centrum helemaal gaan schoonvegen. En eh, ondernemers worden aangespoord om daar echt wel werk van te maken. Zorg dat je terras schoon is. Haal vet vlekken uit meubels vandaan. En uiteindelijk komt dan Sparenlanden. Doe een leuk kleedje aan. Doe een leuk kleedje aan, zeg maar. landen komt dan ook zelfs vegen en de stofzuigen. Nou, hartstikke idee. Dus 19 maart is de Grote Krocht aan de beurt. En het Raadhuisplein. 20 maart haltestraat en Gasthuisplein. En 21 de Kerkstraat. Nou ja, wil je meedoen? Moet je even kijken naar uh, de werkgroepactieplan Flor Thomassen. Nou goed, ja. Ik google gewoon even. En dan kom je er vast wel op terecht. Dan kan je dus uiteindelijk... Weekend voor Pasen kan je nog even aan het werk gaan. Ja. Even lekker stropen. Als je schoonmaken ja. houdt. Ja. Zeg, kom anders bij mij even langs. Ja, dat, dat eerder. Ja. Doe dat Tuur. maar eerder. Daarna ga je door naar Zandvoort. Ja, ja dan gaan we daarna samen door. Ja, oké. Okay. Jongens, er was nog een feest van erkenning uh, afgelopen uh, 10 maart. Dat was uh, het zevende jazzconcert uh, van Stichting Jazz in Zandvoort. Dat was met niemand minder dan uh, Cor Bakker. Ja, Cor Bakker. Ja, Daar heeft mijn broer piano. uitgebreid reclame voor gemaakt. want ja. Hij wilde eigenlijk ook wel. Ja. Maar het was gewoon al uitverkocht. Is Kijk, al. zo populair. Die gast is ja. populair natuurlijk. Ja, is en iedereen zeker. wil ook pianoles van hem. Hm. <laughs> zo het voor zandvoortse berichten. Dat waren ze weer. Eerst maar even de laatste plaat van Cold War Kids. Run away with me. This Slaatjes Cold War Kids. Jor, hier bij Toebakleven, Leverendelijk zaterdagmorgen. En uh, vandaag lezen wij... Uh, oh, je kan nog wat uh, staan. Ik ben één keer de hele draad kwijt waar ik het een gosmo voor wilde hebben. heb. Ja, hebben jullie nog een berichtje? Pak ja, het hoor, zo weer op die draad. Freya, vrouw van 77 verdrinkt... terwijl haar man op het paradijselijk strand... dodelijke hartaanval heeft. Oké. Okay. Dan ga je wel samen heen. Oh, god. Ja. Dat is er van achtje. Is er van achtje? Ja, want, ja, want hij is samen met zijn vrouw ja. overleden. Of oh, die hebben samen uh, een pil geslikt. Ja. Hand in hand. Hij hebt een kind nog niet hoor. Oh, die, die heb ik zelf nu ter plaatse verzonnen. Oké, okay, van acht Ja, dat keer. is een Brits echtpaar geweest. Wat onlangs dood is aangetroffen op het uh, paradijselijke strand... Nou, de paradijselijke strand dat heet, uh, nou, dat ligt vlakbij Barbados. Oh, oh dat dus ga je wel mooi dood. Dat ja, ga je wel, dat is ja. wel, zal wel heel mooi. Ga ja, nou ja, je mooi dood. Ja, ja. de, de vrouwen ja, zijn verdronken terwijl ze probeerden ja. haar man te redden die op dat moment een hartaanval kreeg. Okay. Maar hij lag op het strand. Nou ja, als ik iets zo lees, De vrouw lijkt hij, te zijn verdronken nadat ze probeerde haar man te, te redden. Redden. Oh, Hij heeft haar onder water oh, gehouden. Heeft, oh, waarschijnlijk heeft hij in het water een hartagal gekregen. Wat, wat een agressie tegen de man weer hier. Ja. Ja. Waarom is het nou weer de man? Nou, goed, voor af volgende keer. Denk was, aan je vrouwendag, ja. he, die is geweest. Oh, ja. Afgelopen week werd het duidelijk natuurlijk in Rusland kan er gestemd worden. Een kiesbureau op Kamchatka wordt ceremonieel geopend. Gisteravond. Hmm. Gisteravond ook vertelde president Poetin hoe belangrijk de verkiezingen zijn. die gaan in Russland 8 keer. En er is maar één... Ja, moeten allemaal, ja ik verzond er helemaal niks van, maar ik hoorde wel, er zat iets van democratie in. Ga zeg stemmen maar. op mij, want ik ben de enige kandidaat. <laughs> ja. En ik zorg dat het land democratie wordt. En op zichzelf zijn er toch altijd mensen die het niet allemaal ermee eens zijn. Deze Moscoviet protesteert tegen het ondemocratische karakter van de verkiezingen. Door inkt in een stembus te gieten. Ja, dat Deze kiezer uit haar onvrede ja. over het keuzegebrek. Ja. Door brand te stichten in een kieshokje ja. in Petersburg werd een Molotov-cocktail naar een stembureau gegooid. Ja. ja, Het zag er allemaal wel knullig uit, maar het is in ieder geval even een stem tegen. Mm. En Het is ook wel heel bizar. ik zag ook beelden van dat uh, een vrouw mocht stemmen. En achter haar stond een militair met een wapen. En uh, ja, daar moest ze gewoon openlijk iets tekenen. Hè? Niet in een hokje, maar gewoon zat een papiertje op schoot. En die militair stond naast Maar Wat ga je invullen? Uh, ja, uh. Maar goed, je hoort toch hier en daar nog wel tegengeluid. En vandaag in de Telegraaf een leuk cartoonetje van een bus waar Poetin op staat en de bus... Uh, en daarvoor iemand zie je dan... Uh, die tegen de, de, tegen de muur aan gereden is... en die heeft een stempelje in zijn handen. Ja, ja, ja, ik ga op een Poetin stemmen. Zeker weten. Ja, maar een ja. ander staat er toch niet op? Nee, nou, er staan er wel... Er staan, ja, er, staan er nog drie op. Er staan er nog drie andere ja. op... en ja. die zijn echt gekozen... en die ja, ze, ja <laughs> dat is totaal geen gevaar voor hem. Nee. Dat zou toch geweldig zijn? Zouden ze allemaal op nummer twee stemmen dan? Ja, ja, dan nog... dan nog zijn het, uh, nee. Dan mag je toch blijven, want dan zijn ze... Gestolen de verkiezingen. Ja, dat is nou, dat is wel maf. Hij heeft jarenlang heeft hij eerst heeft hij heeft twee keer gezeten en toen uiteindelijk heeft Medef het overgenomen, geloof Met ik, voor vier uh, jaar. Uh, en uiteindelijk uh, heeft hij het weer gedaan en nu heeft hij de wet zo aangepast dat hij echt kan blijven zitten tot 2000 en wat was het? Nou, ik ben heel ver dat hij in ieder geval ergens in de tachtig is. Mm. Dus uh, nou hij heeft dat allemaal aangepast, want hij weet gewoon wat Rusland nodig heeft. Uh, nou, fijn. Nou, weet ja, ja, zeker. Goed, ik heb nog wel meer nieuws. Ik ga ja. even er snel heen. Ja. Uh, het schijnt dus zo dat het afspelen van geluiden van, van, van gezonde koraalrieven... schijnt te helpen bij het herstel van dode koraalrieven. Vind je dat niet oh, bijzonder? Oh. Maar wat? Door, want door die geluiden worden vissen naar de dode koraalrif gelokt. En dan komen ze daar Er is hier niks te eten. Mm -hmm. Maar ja, het schijnt dan uh, misschien wel te kunnen. Ja. En uh, ja, het is echt uh, desastreus hè, op het moment... bij de Great Barrier Reef in, uh, in Australië... Want een groot deel is al afgestorven. Dus ook omdat het dan het water te warm wordt. Hè? En het ligt dan ja. te dicht aan de oppervlakte. En ja. dan uh, gaat het dood. En uh, het, ze, ze zeggen zelf al... van uh, al die sprekers... die zijn waterdicht. En het schijnt dus echt wel een beetje te helpen. Nou, laten we hopen dat het lukt. Maar goed, dus, dan, dan komen de vissen daar natuurlijk... hé, is wat te, wat te halen en dan is nou, het. Ik, ik heb het idee dat uh, hey. het lokken... alleen niet genoeg is om te herstellen. Nee. Maar het gaat onderdeel uitmaken... van een pakkend maatregelen. Want... Er zijn ook mensen die, uh, die zijn koralen aan het kweken. Hè, zo. Yeah. En, en die gaan dan die, uh, dat hier en daar neerzetten. En als ze dan net even iets lager doen... dat het dan misschien toch weer kan groeien. Yeah. Ja. ja, ja, ja. Het, uh, ik vind het wel heel belangrijk. Ik ben wel blij dat, uh, dat ze dat doen. Bijzonder ja. onderzoek altijd. Dat je denkt, echt, zal dat helpen? Nou, als zal het maar een klein beetje helpen. Dat ja. zou ook zijn. Ja, zeker. Nou, een beetje uit België... en heb je met Belgische mensen gereisd... en dan ga je alle even beentjes uitwisselen... en dan denk je, oh ja, dit was goed, de Deus got man. Je me choque chaque fois comment on accepte le status quo. Le fauteuil qui nous regarde s'ensole. Comme un mouton qui baille et nous accueille dans son univers zen. Je me poursuis moi-même. Mes propres coutumes ayant ennuyé le diable. Et la vitesse d'une pensée glauque s'installe dans ta cité Je te regarde. Tu attends.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 Ja, een beetje uit België vandaan? Ik reisde met twee Belgische mensen. Die zei: Ja, Deus, ja, dat vinden we wel goede muziek. Ja, dat raak je maar weleens een kutterman. En het is echt veel zeg Dat je denkt: het is een of andere wilde achtervolging of zo. die zich, uh, die zich afspeelt hier of zo. is heel bijzonder. Je dus, uh, ben zaterdagmorgen bij Toebakleef terug weg geweest. Althans, ik. De andere en hier hebben gewoon drie, drie weken doorgedraaid. Erg prettig. En vandaag lezen we in de krant dat er uh, ja, toch onrust uh, ontstaan is. Want ja, wie mag die onderzeeërs nou gaan bouwen? Ja, hè? dat vind ik ook een uh, verhaal. Ja, wat, hoor. was een Zweedse zaap die had zich uh, vastgeklonken. Over, nou, misschien moeten wij dat doen. En ook Nederlandse bedrijven zouden daar meer in betekenen. En nu is het dus uiteindelijk een Franse navalgroep. Die gaan vier boters maken. Maar wij, Nederlandse bedrijven, gaan daar ook een bijdrage aan leveren. Ja, wij gaan ook wat boutjes en moedjes aan draaien. Nee, nee, dat is niet waar. Nee, nu lig ik. Nee, die gaan wel iets meer be, uh, daaraan toevoegen. En ook bepaalde. Uh, ja, ideetjes daarover moeten toch een beetje geheim blijven. Hmm. Dus die gaan we laten toevoegen. Dus misschien alleen nog gewoon een grote omhulsel gaan ze er maken in Frankrijk. En dan gaan wij daar al die dingen toevoegen. Ik vind het zo bizar. We hebben de eigen mensen, we hebben, ons, we hebben het bedrijf, we hebben de organisatie in huis. En dan gaan we het uitbesteden. Ja, dat is toch goedkoper dan, denk ik. Ja. Hmm. Nou ja, ja. Heel raar. Heel raar. raar. Wat, wat ook is. een beetje raar is. Heb, dat niemand, iedereen weet het volgens mij. Gate. Uh, hoe heet ze? Uh, prinses Catherine. Kate. Oh mijn god ja. ja. Even terug naar de serieuze problemen. Photoshop. Ja ja. En er is natuurlijk destijds een foto geplaatst van haar. Ja. De prinses met haar moeder. Uh, in een auto. Oh dat is weer een andere foto. En die is gepubliceerd. Foto. Hier buiten om. Uh, in Engeland. Oh ja. Engeland zelf mag hem die plaatsen. Maar wisten jullie dat de foto's... Uh, die van het Koninklijk Huis hier worden gemaakt... die worden niet hier geplaatst. Maar die worden wel geplaatst in het buitenland. Dus in Duitsland en België. Oké, okay, hier, we... mo hier mogen ze niet geplaatst worden dus? Nee, in de, de, Duitsland en België wel. Ga we maar eens kijken. Want tot een, jaar, een paar jaar geleden zijn er dus foto's... van Maxima en Willem ge, gepubliceerd... Yeah dat het paar heerlijk lachten genieten in het zonnetje... in zwembroek en bikini He? in Griekenland. Moet je oh. maar eens kijken. Oh, okay. ja. Maxima in een badpark. Ja, nou, oh. ik heb ze te kijken. Ja. Dat is leuk. Ja, ja. dat ja. lijkt me ook wel. Maar ja, over die foto's gesproken. Want daar had je het net over. Het schijnt dus uh, tijdens een werkbezoek aan uh, Zut. We maakten Willem-Alexander een onschuldig grapje. Oep. En uh, dat wordt nu, gaat nu wereldwijd. Want er uh, was iemand die... Uh, Rick van Evers had een video gedeeld. En een meisje vertelde hem over een foto die ze van de koninklijke familie had gezien. Zegt hij, uh, dat vond ze zo leuk. Zeg, en hij zegt: Echt waar? Ik heb hem in ieder geval niet gefotoshopt... lacht de koning vervolgens. Oh. En het blijkt dus dat grote Amerikaanse entertainment media, als People en als US Weekly en uh, E-Online, yeah. die maken een verhaal op basis van dit filmpje. En ook de Britse media hebben het fragment uh, echt enorm gedeeld. Oh. Want daar, uh, Dutch King pokes fun. At Princess of Wales. editing eerste ja. Ik had drie leggen afgelopen weken zonder vuur. En dan had je het een stuk over. Dus dat is wel heel grappig. Want dan zo'n onschuldig opmerking. Nou ik heb in ieder geval niet gevonden. Photoshop zegt hij dan. Tegelijk wordt het wereldnieuws. Ik denk oké. Ze waren gisteren redelijk actief. Maar het Nederland. Ja en al doet hè. En al doet waren ze actief. Gaan jullie nog wat doen? Thuis. Weet goed. In de tuin Ik heb een paar keer heb ik in Amsterdam. In het Sarfatihuis huis heb ik daar. en kwam mensen alderliefde en die deden altijd oh. een hele special over uh, Franse chansons. Dat is mooi. Ja. En uh, dan was het gewoon genieten. Maar uh, ik zag ja. ze deze keer niet staan. Ik denk. Nou, dat ga ik ook niet. Nee. <laughs> ik wil zelf ook iets uithalen. Zij traden op en jij gooit de koffie naast de kopjes. Zo. Nee, nee, nee. We waren die mensen oh, aan het en, uh, en yeah. een beetje een praatje maken. Oh, leuk. Maar dat was echt wel heel leuk. En het is ook een prachtig huis daar. We ja. hebben een enorme binnentuin. Ja. En daar, uh, daar was dan het optreden. Al zal je al een beetje rondlopen en een, een praatje maken met bewoners. Daar Als is al al een pluspunt. Blijven. Ja, ja okay. Dat merk je bij ons werk ook. Dat je af en toe mensen binnenkrijgt. Die komen gewoon een lulvrouw op hangen. Afgelopen week hadden we de stratenmakers. Die hebben bij ons drie maanden om het gebouw heen gestraat. En nou ja, dan is het toch leuk om ze even uit te nodigen en een taartje aan te bieden. En gewoon ja. even een lulpraatje. En dan hoor je gewoon dat stratenmakers echt slecht betaald worden. Ik dacht dat dat gewoon goed betaalde baantjes nee, waren. Nee, nee. Dat is helemaal niet zo. En dan er zitten heel veel nog... mensen tussen hem die geld verdienen aan hun. En dan zijn ze nog sneller versleten ook. En dat is nog het ergste. Ja. En dan ja. moeten we toch tot hun 67. Zijn. En dat vind ik altijd leuk om de vraag te stellen. En dit is altijd je droombaan geweest. Ja, wat Nee, nee, nee. Ik ben er dus zo ingerold. En oh. in het begin uh, verdien ik heel veel geld. Veel meer geld dan mijn klasgenootjes. Maar ja, nu uh, zijn mijn klasgenootjes ergens anders uh, ja. Ja, verdienen. zijn mij ja. voorbij. Dus nou, uh, daarom, ik ben heel blij dat in ieder geval de minimumlonen een stuk hoger zijn geworden. Ja, ja. Want het, was, het is erg schrijnend als je dan hoort... ook binnen gemeentes en zo... dat de mensen die inderdaad in die, uh, in die functies zitten... Ja. en dat die dan eigenlijk uh, heel zwaar werken. En wij zitten lekker op onze kont op het kantoor. Ja, ja, ja. En, uh, en dan krijg je veel meer. Dat is gewoon niet eerlijk. Het is gewoon niet eerlijk. gewoon niet eerlijk. Nee. nee dus nee. Waar, wat moet ik nou stemmen? Nou, ja. ja, al... Oké, okay, eerst even een plaatje. Straks gaan we nog meer uh, oude en We hebben nog een paar minuten, jongens. Graap de berichten bij elkaar en dan draai ik eerst hier van Miles Kane. Binnenkort, ja, te zien. Patronaat. Een hele geluid van Miles Kane. Ergens in maart treedt hij op. Wow. Ja, ik moet eens even kijken. <laughs> Zo mooi. Ja, dus ben ik echt een grote fan van Miles Kane. Het gaat alle kanten op. Soms is het meer zoeter. Soms is het even meer, even meer. Even rock roll in. Goed betaalbaar vliegen gaat verloren voor Nederland. Ja, Transavia. Dan zijn ze er bang voor. Zullen namelijk... Uh, ze maken nu drie slagen in de nacht. Of per dag eigenlijk, Transavia. En dan moeten ze terug naar twee slagen. En dat zou de boel uh, fiet kunnen gaan. Want dan kunnen ze niet sluiting krijgen, want de kosten zijn wel heel erg hoog om uh, alles vlieg te, uh, mogelijk te maken. En als ze dan in de nacht stil moeten leggen, dan kan het niet. Dan moeten prijzen omhoog en dan krijg je natuurlijk ook alleen dat de rijken nog kunnen vliegen. Oh, maar het is toch lekker dat je s'nachts niet aankomt op Schiphol, dat je dan nog eens naar huis moet. Dat ja, je echt, dat gewoon allemaal overdag. Maakt me nooit zo heel oh, veel uit nee, nee. Nee. nee, ik vind het zo armoedig. Ik, al... ik wil zeggen, ik pas geleden heb ik 16 uur gevlogen en dan, kwam ik, dan heb ik in de nacht gevlogen en dan kom je dan, wat was het? Op kwam ik aan. Maar ik ben ook wel eens s nachts aangekomen. Dan denk ik nog prima toch. Ja? ja? Ja. Ik vind het altijd wel grappig als ik dan s middernacht aankom. De laatste keer kwam ik uit Turkije. Was ik om drie uur s nachts thuis. En om acht uur moest ik werken. Nee. Oh, ja. Dat is wel oh, lekker. lekker. Ja, ja. Dat vond je wel leuk. Dat vind ik wel leuk dan. Maar ja, goed. Hey, uh, Voor de jongeren onder ons. Onze luisteraars. Ja. die jongeren. Ja, je moet het toch oppassen voor financiële influencers op TikTok en YouTube. Nou, het schijnt dus zo te zijn dat zogenaamde succesvolle geldcoaches en crypto bazen. En uh, nou ja, al die mensen beweren dat iedereen rijk kan worden. Dus eigenlijk daar staan. En dan hun, hun, hun uiterlijk tonen. Met al het materiaal wat ze, wat ze zich om zich ja, heen ja. hebben. Dat zijn vaak hun auto's niet. Dat zijn huurauto's. huurauto's. Oh ja. Ja, ja, ja. En hun kleding komt gewoon van de AliExpress. Ja, en ja. het zijn wat je ziet. Nou ja, dat behoort meestal tot het hotel wat ze dan op dat moment huren. Ja, ja, ja. Dus niet oh. is, dat, is dat wat ze dat hebben uh, verdiend. Dus dat is niet wat hun... Ja? Inkomsten zijn geweest, maar het is allemaal gewoon ik weet, Het is allemaal nep. Ik weet, vroeg een, een collega van mij, zei ik van... Nou, ik heb uh, wel een manier om uh, rijk te worden. En uh, mm. dat heb ik ook wel eens tegen mensen gezegd. Uh, en dan uh, dat had hij ergens in een blaadje geschreven. Uh, wil je weten hoe je rijk uh, moet worden? Stuur een tientje naar hem op en dan uh, leg ik dat uit. Ja. Stuur nou, stuurt een tientje naar hem op. En dan schreef je terug, op deze manier. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nee. Ik ken hem dan met de honderd. Ja, al met de honderd. hij heeft een tientje. Hij vond tientjes, want wat was grappig. Ja, maar dat, dat is dan ook nog te doen, ook om te betalen. Ja. ja. ja. Of stuur een biljet van 20 euro op. En ik, of vertel, een, hè? En ik vertel hoe je rijk kan worden. Ja, ja. Op ja. deze manier. Dankjewel. Ja, zeker. Um, de politie van New orleans die staat voor een hele uitdaging. Ja. Hun, hun gebouw staat in een erbarmelijke staat. Schimmel op de muur, kakkerlakker ja. en zo. Huh? En ratten hebben hun weg ook mm -hmm. nog gevonden naar de kamer... waarin bewijsmateriaal wordt opgeslagen... Hè? En daar zitten ze dus ook in beslag genomen goederen, zoals drugs. En de hoofdcommissaris, en Kirkpatrick, Kirk die merkte al op... dat de ratten die de, die de marihuana opeten, die zijn allemaal high. Ja. Het heeft ook ge geleid tot een toename van het aantal ratten in het gebouw. Blijkbaar zeggen ze van... Zegt iemand, waarom ben je zo gelukkig tegen zo'n rat? Hoe kan dat met zo'n rattenleven? Zegt hij, ja, moet je daar komen? Dan is het stil, jongen. Kan je zo lekker nemen, weet je wel? Ja. ja. Nou ja, de, de, de agenten moeten nu allemaal... Uh, Oprapen. Die liggen gewoon op hun bureau. Het is echt s'nachts gewoon een feest daar. En uh, ja, het is niet de schuld van het schoonmaakpersoneel. Want uh, zij zijn juist heel hard bezig om die veiligheid op te ruimen. Maar uh, de politie heeft wel besloten om het departement te verhuizen naar een nieuwe locatie. Waar hopelijk dergelijke problemen niet meer zullen voorkomen. Maar die ratten die ruiken dat, die gaan het voor achterna. Dan een beetje een snafje. <tied> Je oh, fantasie slaat helemaal op vol als je je ratten <laughs> aan de druk ziet. Nou, dat is wel <laughs> grappig. Heb je er nog iets aan toe te voegen? Maar dan gaan we afsluiten. Dan gaan we lekker afsluiten. Mooi. Nou, we zeggen Dietrich leeft. Ja, tot volgende week weer. Ja, zeker. Volgende week zijn we er weer. Fijn weekend. Fijn weekend. Hoi. Geniet ervan. Hoi.